Daarbij wordt gekeken naar zaken als woning- en auto-inbraak, nieuwstal en bedreiging. In Amsterdam daalt het aantal meldingen met 8%, maar dat was landelijk gezien ook zo, waardoor de hoofdstad het onveiligst blijft. De Verenigde Staten sturen nog een vliegteckschip naar de regio rond Noord-Korea. Het gaat oefenen met het andere Amerikaanse vliegteckschip dat sinds vorige maand in het gebied is. Washington verwacht dat Noord-Korea elk moment weer een kernproef zal doen. Vorige week lanceerde het Stalinistische land weer een raket. Na die test zei Noord-Korea dat Amerikaanse oefeningen binnen bereik zijn van de Noord-Koreaanse raketten. Iran kiest vandaag een nieuwe president. De strijd gaat tussen de huidige president, Rouhani, de conservatieve geestelijke Raisi en een aantal andere kandidaten. De verkiezingen zijn een test voor het beleid van de gematigde Rouhani. Die sloot bijna twee jaar geleden een akkoord met een aantal grote landen over het omstreden atoomprogramma van Iran. Dat programma is ingeperkt in ruil voor het opheffen van een deel van de sancties tegen het land.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. Ja, goedemorgen luisteraar. Van harte welkom weer bij Watertoren Sport. Aan mijn rechterhand zit Charles Duif, onze technicus vandaag weer. Uiteraard zou ik haast willen zeggen. Tegenover me zit Henny Rukkert. Dag Henny, goedemorgen. Goedemorgen, want wat ben je een goede buik? Ja, nou ja, het is toch weer gezellig. Nou goed, goed, goed. Niet heel erg goed, maar het is wel gezellig toch weer. Maar wat doe jij met een longontsteking achter de microfoon? Ja, nou, dat komt eigenlijk omdat onze gast van vandaag, die heb ik uitgenodigd, hè, dat weet je. En dat vind ik dan een beetje teleurstellend om die dan in de steek te laten. Want links uh, van mij zit Kim van het Hof. En Kim is uh, naast fysiotherapeuten ook ex Top hockeyster, mag ik het zo zeggen? Hockeyster. Ja. ja, ja, ja. En maar bovenal... Hoofdletter is. Hè? Hoofdletter is. Hoofdletter is, Maar bovenal een enorme sportliefhebber. Want waar zat zij gewoon afgelopen zondag op de tribunes van het circuit de Catalunya. Bij de race van jo uh, hoe heet Max Verstappen. Maar ja, hij reed niet hè? Nee, nee het was... Uh... Dramatisch. Ja, zeg dat. He. Voor heel de tribune. Ja, ja want er waren er gewoon duizenden Nederlandse fans. hè dat helemaal vol. Een heel oranje uh, een vak, hè? Veel oranje. Ja. Echt heel veel Max-fans. Uh, en dan rijdt hij 200 meter. Ja, het was, ik heb nog nooit zo'n grote teleurstelling uh, ik... van zoveel mensen tegelijk uh, gehoord. Dat ja, ongelooflijk. Daar, kan ik, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Denk jij overigens, heel even voordat we de diepte ingaan, maar denk jij dat het voor een... Uh, uh, mechanisch, een sporter die met mechanische dingen werkt... Hè, auto's, motoren enzovoort... makkelijker is om over zo'n teleurstelling heen te stappen... dan dat het voor een ander soort sporter is? Zo bijvoorbeeld hockey of zo, als je verliest. Of, uh, ja, dan, ik dan denk het, het wel. Uh, dit zijn toch dingen waar je eigenlijk nu niet veel zelf aan kan doen. Ja. Het blijft een goede coureur. Uh, ja. Ja. ja, dat is natuurlijk altijd jammer dat je uh, te, te maken hebt... met zo'n auto die dan de geest geeft... of iemand anders ja. die tegen je aanrijdt want dat was het nu. Je bent afhankelijk ja. van anderen. Uh, in een teamsport ben je afhankelijk van je medespelers. Um, je eigen inzet. Het teamspirit. Uh, om een wedstrijd te winnen. Nou ja, dan kan altijd een blessure bijvoorbeeld. Een, uh, een, uh, een, ja, een heikel punt zijn. Ja. Dat iemand uitvalt die uh, net uh, degene is die altijd scoort. Ja, ja dat is dan. Maar ja, als we dan, Henning, als er zoveel mensen op die tribune zitten... had hij dan niet de bocht gewoon wat ruimer moeten nemen? Maar hij kon er niks aan doen, hoor. <laughs> nee. Maar, maar ik ben benieuwd naar degenen die op één dag heen en weer zijn gegaan. Want die moeten de P hebben. De P erin gaan. Die hebben hem inderdaad met 200 meter gezien. De Dat denk ik die wel. eerder waren hebben in ieder geval die, die, die ja. trainingsoefeningen uh, gezien. Nou, er is zelfs een tribune geweest die hem helemaal niet heeft gezien. Ja. Alleen in de... Ach, ja. Ja, ja, ja. Dat is één tribune verder dan wij zaten. Was jij één dag of was je langer? Nee, we waren er meerdere dagen. Ja. Gelukkig maar. Hè? Ja. Nee, ja, gelukkig. Dus, uh, <laughs> ja. ja. ja nou, het sfeertje is sowieso hartstikke leuk. Dus, uh, ja. Ja. Nou, wat denk je overigens, wanneer is het woensdagfinale Ajax? Er zijn er ook een hoop die een dag open gaan. Daar dan? komen we ja. straks over. Ja. Want dat is ook nog iets speciaals. Ja. Maar uh, wat we dit weekend hier hebben met Max... Ja. Uh, mensen, als u naar Zandvoort wilt komen... Uh, neem openbaar vervoer, ga met de trein... want je komt Zandvoort niet binnen. Nee, dat is, dit weekend is het hier het gekkenhuis. Ja. ja. Ja, nee, dat is doen. Jos, Jos de jongen is ja, ook. U hoort hem weer op de achtergrond ergens brommen, maar hij pakt nooit een microfoon. Maar hij ja, loopt ja. altijd overal, overal, dwars doorheen. Ja, ja, dus gewoon uh, alsof er geen uitzending <laughs> nee, is. Nee, precies. <laughs> en, <laughs> is maar we gaan met hem uh, en, uh, en Brian Toek praten natuurlijk over het verval van Man United aanstaande woensdag. Want dat <laughs> gaat gewoon helemaal fout met die gasten natuurlijk. Hè, kunnen ze een hoop geld hebben. Ik geloof dat ze twintig keer het budget hebben van Ajax... Maar ze krijgen wel op hun... Uh, uh, op hun uh, oh, dat. <laughs> Kim heeft natuurlijk ook nummertjes uh, aan ons opgegeven om te ja. draaien. En uh, oh, ik man. denk, Charles, dat we eens met ja. de eerste starten. Hey, ja. Voordat we starten, oh, ja? allemaal ja. even die drie vingers in de oh, ja. weg, dan bij dan de camera's. Even, uh, want uh, André, is... heb je hem? <laughs> ja. Ik ga je bellen. Hoi. Ja. ja, want Kim heeft natuurlijk een aantal uh, mooie uh, muziekstukjes opgegeven. En zij begint met te zeggen van, vergeet mij alsjeblieft niet. Ja, ik, pak weer, ik pak het verkeerde nummer, want ik had gezegd... vergeet me niet. Nou, dat is deze natuurlijk... De van onze gast van vanmorgen, Kim van het Hof. Simple Minds met Don't You Forget About Me. Nou, er zijn wel meer mensen die we niet uh, moeten vergeten, toch uh, Ron en Henning? Ja, om te beginnen, Max Verstappen. Ja. Want uh, ja, komend weekend, dit weekend, op Zigwies voor te bewonderen met zijn for Formule 1 Red Bull. Twee dagen lang zal hij zijn grote schare fans... op een spectaculair racefestijn trakteren. Helaas komt Verstappen dit jaar niet naar het Raadhuisplein. Daarvoor in de plaats wordt op het Badhuisplein het Summer Festival georganiseerd. Wilt u erbij zijn, neem openbaar vervoer. is absoluut onze raad. Ja, en ook als je niet erbij wilt zijn... maar denkt, ik ga lekker op het strand eten of whatever... neem dan ook het openbaar vervoer, want je komt er hier niet in. Hè? Maar wel een groot voordeel is dat in de meeste strandtenten een televisie staat. Dus als je de klasbak wil zien fietsen, dan kan dat. De klasbak wilt zien fietsen. Wat ja, bedoel je precies? Ik heb het over Tom. Tom. Big Tom. <laughs> en ik heb het dus over André Jansen, want die is aan de telefoon. En ik had hem beloofd dat we allemaal even onze drie vingers in oh, de we lucht insteken. André, ik hoop dat je hem hebt, want wat verdient alle aandacht. Ik heb hem. Goed zo. Want je was net te laat, hè, ouwe? Ja. <laughs> Ja, ik heb het ook zo druk in het epicentrum van WAF hier in Vreendam. Ja. Dus ik multitask, hè, want ik Gio Lippons aan de ene kant... en uh, Jeroen van België aan de andere kant had ik net contact mee... over uh, uh, de uitspraak gisteren van Carsten Kroon op Eurosport... tijdens de uitzending van de Ronde van Italië. Die zei van, joh, ga zelf eens in het peloton mee fietsen. ...waarop Jeroen van Belgem zegt... ...nou, ik heb nog nooit in een peloton mee gevierd. Nou, zei, ze hadden juist het onderwerp van hoe lastig het is... ...om je kopman dus vrij te houden van valpartijen... ...duwpartijen of wat die meer zei. Dus ze zitten om hem heen. Ja. Nou, ik heb een teamgeest daar zelf aan de lijve ondervinden... ...toen ik door Joost Romein vorig jaar tijdens de Tour werd uitgenodigd... ...om met zijn privéjet naar de Tour te vliegen in Andorra... Uiteraard daar op het vliegveld opgehaald. Niet met een auto om naar de plaats van de aankomst van de etappe te gaan. Nee, met een helikopter natuurlijk. Toen hebben we eventjes ook helemaal boven het parcours gevlogen. En Major Tom, zoals we hem nu noemen. Ground control to Major Tom. Je hou, je, ken... hou je bij je dagtaak alsjeblieft, André. <lacht> dus dat hebben we dan meegemaakt. Ik heb daar... De, de sfeer in een ploeg met uh, Adriaan Helmantel en met uh, Iwan Spekenbrink en alle mensen die eromheen omheen hangen. Een warmte, een professionaliteit gezien, ja. die had ik nog nooit van mijn leven bij een wielerploeg gezien. En ik loop ook al een tijdje mee, Henny. Ja. Dit is een voorbeeld van hoe het moet. Joost Romeijn, eigenaar van Sunweb, staat ook in de quote 500 vrij hoog. Uh, een geweldige, bescheiden man die in het vliegtuig zelfs de krentenbolletjes voor me, voor me tevoorschijn haalde en een kopje koffie zette. Uh, in het privévliegtuig, moet je je maar voorstellen, en dat is zo'n een geweldige, eenvoudige man. En daar past dan zo'n enorme vedette als Tom Dumoulin bij, die zich te pleuris werkt om dit niveau te halen. Hè? Dat heb je dus niet gewoon... zomaar krijg je niet cadeau, hè? Nee, we gaan straks over deze klasbak praten... want jij had het net over valpartijen in het peloton... en die mannen eruit houden. Maar Stevie, Stevie Wonder... Steven Kruiswijk... Ja. heeft een wonder nodig, hè? Ja, nou dus het ene jaar is het andere niet. Die jongen heeft zich ook enorm goed voorbereid. Ja. En er zijn al stemmen die opgaan die zeggen van ja, maar vorig jaar was het niet het niveau van dit jaar. He? Nou, dat mag je altijd wel zeggen, maar je moet toch maar proberen om tot een paar dagen voor het einde in de roze trui te rijden. Kruiswijk heeft vorig jaar natuurlijk fantastisch gepresteerd, Maar je moet ook niet vergeten, het budget van de ploeg van Kruiswijk is natuurlijk maar een fractie van het budget van de ploeg van uh, Sunweb. Maar hij is al twee He, keer je... gevallen, hè, nu? Ja, jij weet veel van voetbal en je weet ook dat de ploegen, de clubs met de grootste budgetten, het beste voetballen. En dat is, uh, ja, Ik ben uh, niet uh, met je eens hoor. Ik ook ben, niet. Ik ben het absoluut niet met je eens. We, nee. gaan, we gaan straks met Brian Torweg praten over woensdag. Ja. En ik zou je vertellen, het budget van Ajax is nog niet een tiende dan dat van uh, Manchester United. Maar toch krijgt okay. Manchester United op zijn uh, kop. Ja, oké. Okay. In dat geval wel. Maar als je, als je kijkt... Naar, naar het, als je naar het Nederlandse niveau kijkt... zijn het toch de clubs ah, okay. die domineren... met het grootste budget. Ah, okay. En uh, die kunnen in ieder geval... een aantal spelers aantrekken. Hoewel wij het denk ik... 100% eens zijn over... Uh, de mogelijkheid om... je eigen jeugd op te voeden... en ja. binnen te halen... binnen je eigen eerste elfstal. Dat ja. gesprek heb ik gisteren gehad. Niet ik, André. Ja. Met zijn trainer... Ja. En uh, André zei zeer bescheiden: Godtrainer. Nou we hebben we één wedstrijd gespeeld bij Achilles 1894 in Assen. Maak ik kans op, op de A1? Nou zegt die trainer: Ik kan je 100% een basisplaats uh, ja, beloven. Lekker. En ja. uh, ik denk dat je heel erg snel naar het eerste doorstoot. Maar ik ben bang dat ze je komen halen. Dat ik, zei ja, trainingen. ik zie van hem goals op internet. Dat is niet normaal hoor. Ja. En dat hij dan nog bij de juniortjes loopt, vind ik gek. Ja. Bij ons nou, stond hij in het eerste, hoor. Ja, nou, dat, rustig afwachten. Uh, ik heb het over André... en dat is het enige wat ik ongeveer aan verstand van voetbal heb. Ja, gelukkig He, zo, maar. Zo, dat wel. is alles. Ik heb <lacht> zullen we daarom maar weer even teruggaan naar het wielrennen? <coughs> naar de klasbak. Major ja. Tom. Major Tom. Ik heb het vorig jaar uh, tijdens de tour meegemaakt... wat een eenvoud en een sympathie deze man heeft... En uh, ze maakte ook nog grapjes aan tafel. Ik zat met de mannen aan tafel en met de hele leiding van het spul tijdens mijn bezoek aan Andorra. En uh, later hebben ze ook gegrapt van mijn dikke buik... En want ik ben dus ook in zo'n pak gehesen een wielerpak, een lycra en een fiets onder mijn kont, een helm op mijn kop en een paar schoenen aangemeten en ik moest dus met die mannen mee gaan fietsen ja, lukt het dus, nog? En dan, weet je wat, we laten ons lossen en we gaan de kroeg in <lacht> ja, lachen ja. maar ik was dus eerder gelost want het begon een beetje heuvel op samen met de profs aan het trainen dat, de rustdag in Andorra dus ik heb een gevoel dat ik erbij hoor hè? Dat, dat, dat, dat, dat warme gevoel wat er nu gepresteerd wordt en wat ze al lol hebben onder elkaar... maar daarbij zeer professioneel zijn. Hoe ze de boel aanpakken, een complete cameraploeg, een complete ja, ploeg ja. fotografen. Maar, maar luister, Eigen... André, André, wat ik van jou wil horen, en, want je bent de kenner... Uh, ja. de angst was voor de tijdrit, omdat hij zoveel is afgevallen... omdat hij dan makkelijker ja. omhoog komt, dat hij de tijdrit niet, niet zo goed zou kunnen rijden. Nou, ja. Ik heb nog nooit een tijdrit gezien zoals deze. Compleet dominant. En zelfs met het feit dat hij afgevallen is... ...hij rijdt ze allemaal op drie minuten. Met een nieuwe houding op de fiets. Ja, bijzonder hè. Ooit in de windtunnel getest. Ja. Uh, heel professioneel. Maar het aardige is... Hoewel de mensen om hem heen, technisch en, en, en inspanningsfysiologen die er omheen lopen enzovoort, met alle techniek die er ook is, zodat je je hartslag op je beeldschermtje kan zien en als je in het rood gaat of die alarm geeft, een lichtje geeft, zelfs voor de renner, <lacht> dat zet hij gewoon uit. <coughs> ja. Hij zag... Hij gaat gewoon volle bak. Ja. Hij heeft dus iets van ons ouderwetse gevoel. van de, de hoge kiksen en de bal met een uh, leren veter. Er is er He. nog zo één, hè? Want uh, is die nou echt aan zijn tweede jeugd bezig? Onze, onze Laurens Tendam? Laurens Tendam is natuurlijk altijd een knecht geweest. Nooit een kopman geweest. Mm -hmm. En die man kan zich ook qua persoonlijkheid wegcijferen voor een ander. Als je ook ziet wat hij voor sfeer brengt. ...onder die jongens en de gein die erbij is, maar volle bak rijden, dus alle geen gelul. En hij is ook niet een oudere renner die dus gewoon achter de rug van de ploeg om voor heel erg veel geld had... ...en spandiensten levert aan anderen, wat je bij andere oudere renners nog wel eens ziet. Uh, Laurens is 100% uh, voor Tom, zijn ook kameraden... Ja. trainen samen, hebben anderhalve maand met, met een ploegje van vier man op, boven op een berg gezeten. Oh, in een kamertje, klaar voor jassen, een beetje appen. En elke dag zich te pokken trainen. Wel een masseur bij zich en een mechanicien, En elke dag zich te pokken getraind op grote hoogte. Nou, we zien de resultaten. Ja. Dan Hakkenberg schreef in het AD, tweede jeugd, vraagteken. Zeg maar gerust dat Laurens ten Dam aan zijn derde of vierde jeugd is begonnen. Ach, wel nee, man, die man is pas 36. Ja, maar hij benadert 36, de topvorm uit de 20, tour. gelopen nou? Hij benadert de topvorm uit de tour van 2014. Ja, en ook qua, uh, hoe heet het? de, de inspanningsfysioloog. Uh, ik heb dingen gezien uh, waarin Laurens dus gewoon zijn top haalt van tien jaar geleden. En dat komt uit het karakter, uit de wil en natuurlijk het heel specifieke keiharde trainen, werken, ja, elke dag. En uh, we zouden echt dit hele uur vol kunnen kletsen, dus <lacht> uh, dat gaat niet, dat gaat ja, niet dat lukken. Ja, dat kan ik sowieso wel. Ja, we, ja dat is duidelijk. <lacht> dat weten we. <lacht> maar we hebben het vandaag ook over dat hockey. En dat is een kwartel, hè? Huh? Het trouwens ook omdat ik 80% doof ben. Ik blijf meestal maar lullen, want ik hoor toch niet wat de tekmer gezegd want... Nee, dat blijkt. <laughs> dag André, dankjewel. En een fijn wiel wielerweekend. Ja, nou hartelijk bedankt. En nog veel plezier met de uitzending. Dankjewel, dankjewel. dag André. Eh, André, als jij, eh, als jij in de lucht zit met je privéjet... we houden een oogje in het zaal, hoor. Nou, ik zit te op weer een uitnodiging. Ik zal wel willen, hoor. Hai, ah. in de skaar. Van onze gast Kim van het Hof vanmorgen. Hi in the Sky. Ja, ja, ja. Het ja, Project. Ja, mooi, hè? Heerlijk. Kim. Ja. Vertel eens, jij, jou je begon je sportieve carrière. Te, al tennis, rond, hè, of niet? Ja, ja. ja ik ben uh, in Bennebroek begonnen. op vierjarige leeftijd met tennis. Ja. Nou ja, tennis. Het was een bal op je, je racket houden. en rondjes lopen in de gymzaal. Zo is het begonnen. Ja. Um, ja. Maar jij hebt op een gegeven moment de overstap gemaakt naar het hockey, hè? Want uh, waarom ja. was dat? Uh, nou, mijn, mijn buurjongetje... Um, die zat op hockey. En die is even oud als ik. En haar, zijn moeder die zei... waarom ga je niet een keer mee naar hockey? En uh, toen ben ik er mee gegaan. Ja, ik vond het zo leuk dat ik... Uh, ja, dat ben blijven doen. Maar ja, op een gegeven moment moest ik wel een keuze maken... van uh, hockey of tennis. Ja. Want het viel een beetje samen. Ja. Op zaterdag... Uh, dus ja... Toen heb ik voor hockey gekozen. Ik vond het teamsport heel leuk. En uh, ik kon mijn energie meer kwijt. Tennis was toch... Uh, ja, kan je ook wel je energie kwijt. Maar met hockey toch wel wat meer. En ik denk dat ik dat ook wel nodig had. van uh, piek. Maar goed, je was er ook goed in. Want al vrij snel uh, ja. stoot je door tot het eerste team. Ja, klopt. Ik ben uh, in de jeugd begonnen in de, in de C4, denk ik. Dat ik begonnen ben. Maar binnen een jaar was ik eigenlijk al uh, op hetzelfde niveau als uh, de spelers van mijn leeftijd. Van de C1 dan. En ja, zo ben ik een beetje doorgegroeid naar Dames 1. En uh, heb ik daar jaren gespeeld ja, met heel veel plezier. En uh, hebben we ook wel wat bereikt. Dus, uh, ja, zeker. wat was jouw sterke punt? Uh, nou, toen ik begon met, uh, met spelen in Dames 1 was ik denk ik best in, in scoren. Dus ik maakte veel doelpunten. Jammer genoeg was er toen nog geen prijs voor topscorer van Nederland. Anders had ik die <lacht> zeker gewonnen. Um, maar ja, ik, kon heel vrij, ik had echt een neus voor de goal en ik kon heel hard slaan. Um, ja, dat was echt mijn, mijn sterke punt. Ja. Een goede, goede push, een goede slag. Um, ja, dus ik heb veel, uh, veel winnende, winnende goals gemaakt. En, en, en waren er ook uh, wel eens selectiewedstrijden of zo voor uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, het Nederlands team of regionale teams of dat soort dingen? Um, voor mij persoonlijk, die heb ik nooit zelf gespeeld. Um, omdat ik zelf ook laat begonnen ben met hockey, uh, ja, ben ik daar eigenlijk nooit, uh, ja, nooit in terecht gekomen in, in zo'n team. Ja, wel in de, ik was wel in de picture bij, bij hoofdklasseclubs ja. Die zagen mij natuurlijk... Uh, daar speelden wij ook oefenwedstrijden tegen met, ja. uh, met Allianz. En ja, die vonden mij natuurlijk ook wel goed. Dus die wilden mij wel graag hebben. Uh, Dat heb dus je ook het, gedaan, hè? Twee het, jaar heb je ook ja, uitstapjes gemaakt, toch? Ja, of niet? uiteindelijk heb ik uh, bij Pinoké in Amsterdam gespeeld. Um, ja, ik vond het uh, wel een verschil qua niveau. Uh, het ging echt een stuk sneller, terwijl het pinoké team eigenlijk een beetje onderaan bungelde in de hoofdklassen. Dus ik kan je voorstellen dat de, de top van de hoofdklassen natuurlijk nog veel groter is. Um, maar goed, wij hebben met Allianz um, in de overgangsklassen... veel wedstrijden ook gespeeld tegen overgangsklasse-teams... waar onder andere Naomi van Assen speelde. Toen ze nog bij KZ speelden, en toen ze daarvoor ook nog bij HDM speelden En nog een stuk jonger waren... Uh, en uh, Ellen Hoog, die speelde bij SCAC, waar wij altijd tegen speelden. Dus ook die topspelers, uh, die nu helaas uh, van het hockeyveld uh, gaan naar Ellen. Ellen Hoog. Die speelt volgens mij nog wel uh, clubteam. Maar mm -hmm. uh, Naomi van natuurlijk gestopt. Maar goed, weet je, die, dat, dat zijn echt meiden die zijn ontzettend goed. Daar hebben wij gewoon tegen gespeeld. Ja, ja dat is superleuk. Ik hoor net uh, dat uh, Laurens ten Dam met ja. zijn 36e aan zijn tweede jeugd bezig is. Maar jij bent ja. met zijn 36e gestopt. Ja, ja, dat klopt. Uh, ik, ik, ik, ja, ik had eigenlijk zelf zoiets van: ik had er wel door kunnen gaan hoor, fysiek. Ik heb, ik heb wel een blessure gehad. Ik heb Forse Kruiswand gescheurd, waardoor ik heel lang uit, uh, uit ja. de relatie ben geweest. Ja. Ja. Um, maar goed, het brengt je ook wel weer ergens. Dus uh, dat is het andere verhaal. Want nu zien we je in iedere hardloopwedstrijd die er is, zien we je voorbij scheuren. Ja, ja, ja dat, uh, dat, dat vind ik dan altijd wel leuk om te doen om toch een beetje iets te doen. Een beetje iets te doen, <laughs> hallo. Nee, tennis ook wel weer. Dus ja. uh, hey, ja, Uiteindelijk ik ben ik gestopt met hockey... omdat ik uh, zelf uh, uh, of op het hoogste niveau wil spelen... en er is heus nog wel reserve, hoofdklasse dames. Maar als ik dat niveau zie... er zitten er zeker vier of vijf in zo'n team... die eigenlijk helemaal niet kunnen hockeyen. En dat vind ik dan gewoon jammer van mijn tijd. En ik denk van ja, weet je wel, en teamsport mis je, je ik wel hoor. je daarom hoor. gaan lopen of niet? Uh, nou, meer om ook een beetje wat te doen... Maar je bent bij iedere wedstrijd in Haarlem, in Heemstede, ja. in Amsterdam. En... Ja, een beetje uh, ja, omstreken doe ik, uh, maar niet bij, bijna alle wedstrijden. Ja, ja, ja, <laughs> ja. Ja. Ik wil ook niet echt een, een hele lange reis voor maken of zo. Maar nee, gewoon uh, de Heemstede loop doe ik altijd. Dat komt ook omdat ons werk dat sponsort. En Nieuw Groenendaal, um, ja, dat, dat vind ik gewoon leuk om te doen. En, en ik vind het gezellig. En daarna gaan we net zoals na het hockey altijd even een biertje drinken. Nou, dat vind ik ook gezellig. En uh, ja, dus ik vind dat uh, vind het leuk. En ik tennis, en ik vind dat ook heel leuk. Ik, vind, ja, ik mis tennis, het hockey wel hoor. Je doet het in een, dat tennissen doe je in een mixteam. Ja. Dat is natuurlijk veel leuker dan alleen met vrouwen. Of ja. Ja. ja, dat vind ik ook leuk. En uh, het is ook heel leuk om met een man uh, te tennissen. Hè? Dus, zei, dat niveau ligt gewoon hoger. En ja. dat is altijd leuk. Want dan kan je je aan optrekken. Of je kan, dat zie je met tennis. Ik heb natuurlijk wel jong tennis geleerd. Maar ik kan mezelf nog steeds verbeteren. En met hockey word je eigenlijk alleen maar slechter. Ja. Hoe ouder je wordt. Want ja. je doet veel minder. Je traint ja. minder. Ja. Je stopt er minder tijd in. En daar kan niet zijn zin in. Weet je wat mij opvalt, Jij zegt mannen zijn altijd sterker en beter. Dat vind ik wel een goede opmerking, vind je niet hoor? <laughs> ja, dat, uh... ja, nou ja, een man is nou eenmaal sterker. Dat, dat, en ja, ze slaan harder en ja. Ja, ze zijn ja, gewoon explosief veel sneller dan een vrouw. Dat, dat, dat, ja, dat is gewoon bewezen, dus uh, kan ik uh, kan me heen draaien. Maar dat is gewoon zo, maar dat is alleen maar leuk, want dan merk je dat je zelf daar wel aan kan optrekken. Ja. Maar als ik het zo hoor, Kim, dan, dan, dan werkt eigenlijk uh, je eigen fanatisme tegen je qua sportiviteit. Dus, hè? Want je, je hebt het over, ik, ik wil, reservehoofdklas is wel leuk, maar ja, er zitten er altijd een paar bij die ja. niet kunnen en daar vind ik er niks aan. Ja. Dus je gaat echt altijd voor... Het hoogste, dus dat doe je ook met dat hardloopwedstrijdje, dat doe je ook met dat tennis. Dus. Ja, alleen ik heb dan niet echt de behoefte om zijn hardloopwedstrijd echt te winnen. Dat, dat, dat heb ik dan niet, maar ik vind het wel lekker om gewoon daaraan mee te doen. Dus ik heb qua fanatisme meer iets met een balsport dan met een rensport of uh, zeilen. Je, je, je of... moet als fysiotherapeut weten dat een klein beetje testosteron uh, je wel die wil tot winnen geeft. Ja, maar dat wilt het winnen vind ik met een baswoord anders dan met zo'n hardloopwedstrijd. Ja, ja, ja. Ik ben toch meer een balliefhebber, denk maar, ik. Maar je bent wel te handhaven in dat tennisteam, dat is een van je. Ja, ja, zeker. Ja. Nee, ik ben altijd heel rustig. Oh. Ik zal nooit uh, net als John McEnroe een racketstuk slaan op het uh, net of zo. Nee, ja, nee, heel, nee. Goed. heel goed. Nee hoor. We hebben wel heerlijke muziek op de lijst staan. Nou. Absoluut. Heerlijk. Je eindelijk een gast die, die <laughs> weet wat goede muziek is. Ja, als <laughs> ja, ze keek Henny het in zijn ogen, ja, en toen kreeg je dit, hè? food. Help hoe kom jij bij dit uh, liedje dan? Nou? We hadden het erover. Hè, van, oh, je kunt wel zien uh, hoe oud ik ben, riep je. Maar dit is toch echt wel ver voor jouw tijd. Ja, dat klopt. <laughs> ja, het is een beetje door mijn ouders, denk ik. Ja. ja een beetje nostalgie. Ja, die draaide dat of niet? Ja. Op, in, uh, Elvis fans. Ja. ja. Mooi hè? Want een fans heeft die man nog steeds hè, over. Die niet. Elvis, ja, precies. Hè? We hebben een uh, beller. Volg ons mee. Ja, en die zit al te zenuwen achter de microfoon. Of achter de telefoon in dit geval. Waarom? Ajax, hè? Oh, Ajax, ja, ja, ja. Toch, Martijn? Nou, nu nog niet, hoor. Dat, uh, <laughs> oh, dat, nou, dat, ik wel, dan, hoor. Dat, uh, er, er is genoeg, genoeg voetbal komen die hier in de regio. Hmm. Daar, uh, daar gaan we eerst mee aan de gang. Dit is Martijn Prinsen van voetbalinheilham.nl. De site met alle informatie over het Haarlemse voetbal. Je had wel een stunt met je laatste speler voor het Sterrenteam, trouwens. Ja, ik zag het. Ja, goed, hè? Ja. <laughs> ja. Hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Uh, nou, uh, naar hem toe lopen, en mijn hand geven en ik uh, zeg: Van uh, ik heb hier een envelop met geld. Jij. Uh... <laughs> jij hebt ja. en een envelop met geld. <laughs> <laughs> ga je overschrijven naar de Allstars huh? Nee, nee. Ik zeg van: uh, Jij gaat je overschrijven naar de Allstars Hij zegt: Nee, nee. Uh, ik ben gewoon naar hem toe gelopen en uh, ik heb gevraagd: van, uh, Vind je het leuk om, uh, om die wedstrijd mee te ballen tegen het 137 7 en team? En uh, nou, daar hoeft hij niet over na te denken. Hij zegt: uh, Gaan we doen. Leuk. Hartstikke leuk. En wie is hij? Ja, toch? Want dat weten de mensen thuis is. niet natuurlijk. Gert-Jan ja, Temeris, dus. ja, ja, klopt. Dacht dat dacht ik al gezegd. Had. Klopt. De man die nog steeds op eredivisie niveau speelt in zijn team hc 1 oh, nou. Ja, dat is uh, inderdaad uh, degene in de regio, dat uh, nou, zou het kunnen omschrijven. Ja, misschien wel gewoon de allerbeste voetballers die wij uh, hier hebben rondlopen. Ja, absoluut. Helemaal eens. Helemaal eens. Ja, zeker. Ja. Nou, kom op met je wedstrijden voor het weekend. Ja. Er is een hoop, hè? Nou, mag ik, mag ik beginnen met gisteravond? Ja, zeker. En, uh, gisteravond is de na-competitie begonnen voor uh, promotie naar de hoofdklasse. Mm -hmm. We hebben twee teams die daar meedoen. Ja. Uh, Edo, Edo en Velsen. Velsen speelde gisteravond om 7 uur uit uh, bij VVM. En. Altijd te gezellig, hè? Lekker om de hoek ook. Ja. fijne uh, avond ook. Lekker uh, in de midden, midden in de nacht terugkomen. <laughs> ja, inderdaad, ja. Maar, maar, maar het was een feestje in de bus, want we hebben meteen ja. al gewonnen. Ja. Uh, doelpuntmaker, uh, uh, ook een all-start, Tim Groenlaat. Ja, natuurlijk, hij weer. Nou ja, dus hij, hij schiet ze de laatste weken weer vrij, vrij eenvoudig in ja. um, Maar goed, die, die spelen nu uh, komend weekend weer. Uh, tegen Alphonse Boys. En die hebben ook gewonnen. Dus dat, dat, dat wordt meteen een. De kraker, een kraakje, hè? Ja. ja, absoluut. Um, Edo, daar waren wij gisteravond uh, zelf aanwezig. Die mm. vloor met 0-4. Thuis van Goes. En uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat lijkt gewoon klaar. Uh, komend weekend spelen ze tegen Wittenhorst uh, dat in Limburg. Nee, Edo is al een paar weken uh, gewoon... Ik weet niet wat daar aan de hand is, maar het lijkt wel een virus. Ja, dat weet ik wel. Ja, ja wat dat dan? Dat weet ik wel. Wat dan? Uh, nou, nu, anderhalve maand geleden... Uh, zouden we van tevoren verwacht dat ze ergens in de middenboot zouden eindigen. Ja. Dus zeg, uh, bovenaan rechte rijtje. En daar is de begroting uh, op vastgesteld uh, met, met winstpremies en dergelijke. Mm. Uh, maar doordat ze zo hoog stonden... Uh, ja, was op een gegeven moment potje op. Oh. En uh, na de wedstrijd tegen Purmenstein... Hè, want dat was, daar werd een kampioenschap, zeg maar, verspeeld... Mm. Uh, ja, toen, uh, toen uh, uh, was de pijp Het geld was op. En, uh, ja goed, je, je zag het gisteren ook. Jongens lopen er uh, heel gelaten bij, alsof het ze allemaal niet zo interesseert. En ze begonnen nog wel aardig hoor, maar uh, na een kwartier uh, kwamen, ze, kwamen ze achter met 1-0. En toen was het gewoon uh, toen was het klaar. Ik herinner me van, uh, van een heel groot aantal jaren geleden... dat Huizen stond aan kop in de hoofdklasse. En toen moesten nog vijf wedstrijden spelen. En die hebben ze alle vijf verloren... Want het geld was op. Ik vind dat toch ja. eigenlijk wel heel verschrikkelijk hoor. Ja, ik ook. We hebben gisteren na de wedstrijd nog een aantal mensen van, van Edo gehad en, uh, hierover. En ja, de, de ene is zich ook ja, ik begrijp het wel. De jongens komen allemaal niet uit de buurt. Maar misschien ligt daar wel gewoon het probleem. Haal gewoon die jongens die een, een stukje... Nou, clubliefde is tegenwoordig een groot woord, hè? dat weten we allemaal. Ja, maar geef je, je je eigen junioren de kans. Ja, dat, gebeurt, dat gebeurt te weinig. Ja. De doorstroming is echt... Dat is funest, al die spelers die gehaald worden. Funest voor je club. Funest ja. voor de sportiviteit. Het is echt zo, hoor. Ja. En je ja, ziet het absoluut. nu weer. Poedens op en ze spelen gewoon niet meer. Nee, Jammer. Uh, inderdaad, ja. Het, nou is, uh, het, is, uh, het is nu gewoon heel snel, uh, heel snel klaar. En dat is uh, edel onwaardig, uh, ja, vinden wij. Absoluut. Martijn, wat is er nog meer uh, van het weekend? We gaan uh, morgen beginnen met uh, de na voor zaterdagteams. Uh, volgens mij zit uh, een senior luid uh, bij jullie... Nou, die heeft niets te doen, dus ik kan mooi een net netje voor ons ergens gaan bekijken. <laughs> dat uh, je niks te doen uh, hebt morgen en een wedstrijd moet gaan bekijken voor Martijn. <laughs> ja, ik geloof dat ik morgen naar de, de Davel ga, Martijn. Oh, nou, dan zien we elkaar, want dan ben ik ook. Ja. Gezellig. <laughs> dat is niet handig uh, afgesproken dan, maar goed. Nee, dat is niet handig. <laughs> ja, nodig je moet hem gewoon een andere wedstrijd sturen, joh. die gozer moet ook een keer aan het werk, toch? Ik moet hem bellen. <laughs> oh, je moet hem bellen, zegt hij. Oh, ik moet hem bellen, ja, dat is goed. Nee. We, hebben, we hebben morgen uh, onder andere Hoofddorp en Stormvogels. Ja. Uh, nou ja, ik verwacht geen probleem voor, uh, voor vierde klasse Stomvolgens tegen derde klasse Hoofddorp. Hoofddorp afgelopen weekend met 10-1 van u nou. Ja. Uh, ja, uh, verder hebben we op. inderdaad United, United, United Davos tegen Fortjes. Uh, en zondag onder andere, nou, Velze, Alphonse, Bosdan en uh, ik noem maar wat, uh, Zwanenburg, Zaande, Permanent RCH, AS80 Spaan Wouden. Nou, het, het zijn allemaal leuke, leuke potjes. Ja. Ik zou naar RCH gaan. Als ik niet, ja, met, ik, als ik niet ik, met de tweede van HFC naar Groningen zou zijn. Uh, nou ja, dat begrijp ik ook wel dat je dat doet. Er is nog één, één uh, normaal <laughs> competitie-duel. Ja. Um, vorige week werd uh, de tweede klasse B op zondag werd uitgesteld. Ja. omdat uh, De voortworteur van SJ44 uh, die, die kwam uh, te overlijden. Um, United uh, gaat op bezoek bij DCG in Amsterdam. Overigens is het uh, de club met het mooiste tenue uh, wat mij betreft. Daar ja, ben ik het wel een uh, beetje met je eens. Dat, dat, dat, kijk, het mooiste tenue heeft HFC. Simpel. <laughs> maar uh, Ja, nou ja, oké. Okay. Nee, goed. Maar United moet winnen, wil het niet rechtstreeks degraderen en dan is het ook nog afhankelijk van z schil WMS. Dus daar staat nog al wat op het spel. En DCG is geen makkelijk hoor. Nee, zeker niet, zeker niet. Nee, die zijn ook nog niet veilig, hè. Nee. Waarom? nodig. We gaan het allemaal weer beleven. Wat wordt een mooie weekend dus. Ja, absoluut. Jullie hebben het weer druk, Martijn. Uh, ja nou, nog een paar weken hè. nog een paar weken dan uh, hebben wij ook een, een, een soort van uh, vakantie is ja. uh, wel nog wat, uh, wat, uh, wat leuks. Uh, twee, eigenlijk twee leuke dingen te vertellen ja. het volgende adem uh, nu is uh, is, uh, is binnen dus die gaan we in deze dagen gaan we, die, uh, uh, gaan we in een sneak preview uh, gaan we die, uh, gaan we die, uh, laten zien en uh, nou goed jullie weten inmiddels van de samenwerking met Konkluk AMC ja maar ik zie je heel weinig op kantoor en het is een beetje een, een gekke week geweest, uh, maar komende week ga je ons uh, vaker zien. Uh, okay. en, uh, maar we zijn ook uh, druk bezig met een, uh, een BVL in de omgeving, om daar wat mee, uh, mee neer te zetten. Um, maar uh, hou voetbalhaarlem.nl uh, in de gaten en dan... Uh, Zien we er uh, uh, zelf voorbij komen. Niet nu, niet nu plotseling in van die raadseltjes uh, gaan praten uh, uh, Martijn. Wat is dit nou? We zijn bezig met een BVO in de er maar, buurt. Er zijn er maar twee. Telstar en HFC. Nou bij HFC zit je al. Dus wat uh, moet je bij Telstar Ja wat ga je met Telstar doen dan? Ja daar gaan we ook uh, um, uh, vaker zijn. Eigenlijk doen we dat niet. En dat is natuurlijk best wel raar. Heb je een BVO in de regio. En doe er niks mee. Um, maar dat gaat dus komende jaar wel het geval zijn. Oké. Okay. Ja. Nou, wat, en, en, en kun je nog wat specifieker zijn? Wat gaan jullie daar doen? Nee, daar, daar, daar zijn we nog over in, uh, in gesprek. Kijk, oh. dat sowieso dus, uh, dat we uiteraard uh, de wedstrijd gaan verslaan. Ja, dat wordt tijd. Uh, maar, uh, ja goed, als we, als we meer kunnen doen, dan uh, laten we dat uh, uiteraard niet liggen. Meneer de Waard zal je met open armen ontvangen. Ja, dat heeft hij al gedaan, dat oh, klopt. Dat bedoel... <laughs> ja, ja, ik ik zie meneer voor. Luiten. hier zie ik alleen maar drinkbewegingen maken. Nee, dus, uh... ja, alleen maar. Maar dus, uh, is alleen maar aan het drinken, zegt hij. Uh, dan krijg je het warm van, hè, zeggen we. Nee, ja, krijg je het warm van. Goed zo, Martijn. Nou, jongen, je hebt een druk weekend voor de boeg. Dus uh, Absoluut. ik zou zeggen, veel plezier. Hey, we hebben het over hockey hier. Wat vind jij daarvan? Ja, een hockey voel met de stokje, zeggen ze toch? Uh, nou, dan krijg je zo meteen een paar tests hey. op je oren van deze dame hier. Dank je wel, meedelen. Pas op, hè. Ja, ze kan heel hard slaan, zei ze, dus. Uh, als hockeyster dan. Ja. Tennis namelijk ook, dus pas op. De is goed. Heel goed. Heet, die het, die het thuis. Dag Martijn. Tjou, Martijn Prinsen aan de telefoon. En luisteraars, we gaan verder met de muziekkeuze van onze gast. En ik kijk naar buiten over mijn monitortjes. Rechts en de ziekte. Takken van de bomen bewegen. Storm, regen. Helemaal geen zomer. Dat was al anders in 1969. Uh, I first 69, ja, en, uh, het weekend hier in Zandvoort is niet afhankelijk van het weer. Want uh, Max Verstappen komt nou, en dan is het uh, sowieso razend druk hier. Dus uh, mocht u deze kant op willen komen het weekend, neem het openbaar vervoer. Het is al meer gezegd, maar ik hoop het om er weer eventjes... Uh, nou, dankjewel. Ja, dat ook weer ja fijn show. Ja, dankjewel. Goed dat je ook even aanhakt. Mag ik blijven? Ja hoor. Als je, als je maar je duifjes blijft maken. Okay. En wie zeker mag blijven is Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. Ja. Want ja, dat is ja. de man die alles weet van sport in Zandvoort. Hè? Joop, wat leuk je weer eens te horen na al deze weken. Ja, ja goedemorgen mevrouw en heren. Ja, dus goedemorgen. Ik blijf je terug natuurlijk. Ja, zeg dat. Die mevrouw die hier ja, zit is goed. trouwens Ajax-supporter. Dus dat zal je goed doen. Ja, maar zij speelt ook een heel mooi spelletje, speelde eigenlijk. Want ik vind hockey een van de mooiste spelletjes dat er is op het ogenblik. Doe je dat nou op de slijm ja, ja. of meen je dat <laughs> heel echt? Heel goed, heel goed. Sorry? Doe je dat op de slijm of meen of je dat echt? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, Dat is een sport met een visie. Die heeft bijvoorbeeld buiten afgelost. En corner is er niet meer. Die gaat naar de 23 meter lijn. Dat soort dingen. Snelheid erin. Zelf in je eigen vrije bal nemen. Ik vind het een uitvinding. Echt waar. Nee, ja. en je krijgt er zo'n mooi spelletje door... Laat het ja. zijn. Is dat zo, Kim? Het, nou ja, het, het bevordert wel de snelheid van het spel. Ja, en, uh, zeker. Ja, je kan die technieken, sticks worden anders, ballen worden anders, veld wordt anders, maar de regels worden ook anders. Waardoor je toch een heel ander spel krijgt, veel dynamischer. Het is een, ik vind het hockey, hè, want ik, dan ben bij Kim vaak wezen kijken en uh, een tempo, wat zat daar een tempo in die voetballers... Dan moet ik altijd enorm om lachen dan, als je dat ziet. Die uh, watjes. <lacht> hè, de, de, de, ja, dat vind ik echt. En dat hockey, joh, dat gaat maar, door, gaat maar door. Maar het is een beetje maar... een log systeem ook, denk ik. voetbal. Voordat je een regel kan veranderen, dan, dan, ja, dan, dan is het eigenlijk alweer uitgedoofd. Ja, maar dat met komt ook ieder. door de bestuurder in het voetbal. Dat zijn allemaal idioten. He? KNVB? Nou ja, dat, uh, dat is ook zo. Het is een logapparaat, dat, dat ja. ben ik met je eens. Maar één groot voordeel is bij het hockey dat het wisselen... dat kost geen vijf minuten voordat er een andere speler in het veld is. Dat, achter elkaar door. Ja, ja. dat zou ze dus in voetbal ook moeten veranderen. Ja, precies joh. Dat is toch onzin dat iedere keer die man met dat bord moet komen. Flauwekul. Ja. Gewoon doorwisselen. Hup. Doorwisselen, ja, dat wil ik. Ja. Het enige leuke vind ik wel dat je um, aan het eind van de tijd van zo'n wedstrijd... dan nog vier of vijf minuten extra... dat er toch een soort spanning ontstaat. En dat is bij hockey niet. Als de tijd ja, al is 35 tijd, ja. minuten is, klaar. Nee, ja. uh, hey, dat is niet helemaal waar. Want als er een startcorner is, dan wordt die net zo lang genomen... totdat die bal echt weg is. Ook al is het tijd. Uh, ja, maar dat is helemaal aan het eind, bedoel je? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja maar, maar dat is alleen bij een voor... corner nog. Maar verder is wel de tijd de tijd. Hoe is het met de Zandvoortse hockeyers? Nou, die gaan uh, uitstekend op dit moment, Rennie. Uh, want uh, die hebben vorige week weer gewonnen. En die zijn volgens mij helemaal klaar om de wedstrijd van het hele seizoen volgende week, voorkomende uh, zondag, bij Hoekse Waar te gaan spelen. Ja. Um, ach, dus als ze die winnen, ja, dan, dan nou ja, ze zijn al op weg te worden, maar dan is die kans nog veel groter, dan is het 99 procent. En dan moet het wel heel raar uh, lopen, wil, uh, wil uh, Jaap Bleker zijn team niet uh, kampioen kunnen maken. En dat heeft hij geweldig gedaan, laten we eerlijk zijn. En is dat dan Echt, uh, de week daarop thuis, of... Dan nog niet? Uh, de, de, de, week, de week daarop, de kampioen worden tegen Torren, dat is dan thuis. Uh, en mocht dat niet het geval zijn, is een week later weer een wedstrijd thuis. En, nee, uit, dat is bij Feyenoord. Uh, ik kan de maar ma moeilijk uit de mond krijgen, dat weten jullie. Ja, <laughs> maar, ik, maar, uh, ik vond dat <laughs> niet, herhaal het maar niet. <laughs> nee, maar die, die ploeg uit uh, Rotterdam, die staat volledig onderaan. Die is van 200 doelpunten tegen en, en 0 voor, geloof ik of zoiets in die geest. Ja, dat is, ja, is gewoon het lachetje van, van die vierde klasse. Ja. En uh, nou, dat moet wel heel raar lopen, dat voor daar verlies hoor. Dan kan je misschien nog zelfs wel een meisjesbeen naartoe sturen en winnen ze het nog. Ik heb ze hier gezien, dat ja, is het niet waard. Echt niet. Hoe, hoeveel werd het hier? Um, um, 12-0, geloof ik, uit mijn hoofd. Heel goed. Ja, het was gigantisch. Hoe is het dat, met de andere sportvriend? Ja, sport, uh, vriend? Nou ja, er is nog één sport die nog loopt dan. En dat is een handbal. Die speelt morgen de laatste wedstrijd uit. En als die minimaal gelijk gespeeld wordt... Ja. dan is uh, ZHC kampioen. Dat zijn toch aardige uh, resultaten voor onze uh, Zandvoortse clubjes. Jazeker, toch. Uh, het, is alleen, het zal niet gemakkelijk zijn... want thuis hebben ze tegen vriendschap... de spelers dan tegen. Hebben ze met 18-25 verloren. Maar dat, daar staat geen druk op die wedstrijd. Hier zit druk op. Hier kan, kampioen, uh, hier kan je kampioen worden. Vriendschap kan kampioen worden... ...en Sanford kan kampioen worden ja. voor de topwedstrijd, absoluut. Ja. Ik was gisteren bij het zaalvoetbal, daar moet je ook eens naartoe, joh. Ongelooflijk, ja, ja, ja, wat een ik niveau. Had, ik had het gisteren op mijn uh, verlanglijstje staan, maar ik was gisteren de hele dag ontzettend behoord. Uh, ik was meer bij het toilet bezig omdat ik iets anders kon doen. Veel gedronken? Ja, nee, dat, dat ding moet niet meer, dat weet je. En um, ik, uh, ik, ja, ik, ik kon niet komen... Maar ik ga er absoluut naartoe natuurlijk. Ja. Wat we ook nog even moeten hebben, ik weet niet of jij de Sanders krant voor je hebt. Ja. Maar ja. in de topclubs uit de Franse competitie, ik heb vanochtend de moeder nog even gebeld of ik al mocht bekendmaken wie dat, welke ploeg dat is. Ja. Ik weet het zelf nog niet. Zij zegt nee, vanavond weten we het pas. Dus ik weet nog steeds niet waar ze gaat spelen. Ze gaat in ieder geval in Zuid-Frankrijk spelen. En ze wordt voor elke wedstrijd wordt ze ingevlogen. Ja. Nou, dat is toch wel een, een teken dat het niet uh, zomaar een probleem is. Wat dat vind. is niet gering. Nee, en dat broertje gaat ook lekker. 16 jaar, wissel. Ja. Speelt in het eerste van, uh, in Haarlem, van uh, Duinwijk. Ja, die, die gaat het ook helemaal maken, die jongen. Die, gaat, die is nu is die al... Of hij, gaat. hij gaat in Papendal wonen, daar gaat hij dus ook trainen met de bond, elke dag trainen. Dat doet Imke ook, elke dag trainen met de bond. Het is een heel zwaar programma, maar ze, ze kunnen dat aan en ze hebben het niveau ook om dat te kunnen doen. Dus nee. Dat is een goede zaak. Ja. Hé, hey, en Lyon is toch wel een rotafstand hoor, om uh, iedere keer heen te vliegen. Ja, lijkt me wel. Nou, je bent elke keer toch wel anderhalf een half uur bezig, denk ik. Ja, nou, nou dus je, je erkent dat het Lyon is. Ja, ja. nou, dat weet ik niet, maar... Nee, want ik weet het zelf niet. Ik weet het, ik weet het zelf niet. Ik weet het echt niet. Okay, Daarom heb ik van uh, Haar moeder heb ik dus gebeld. En die kon het ook nog niet zeggen. Vanavond weet ik meer. Oké. Okay. Maar ja, dan heb jij geen uitzending meer. Nee, maar goed. Het komt via jou in ieder geval in de krant. Dat is duidelijk. Ja, dat is sowieso. Weet je wie er binnenkomt, uh, Joop? Uh, ik zie Jos. Ja, maar er, er staat een nieuwe trainer van Zandvoort die hier komt net de deur ah, in. Ah, Tets. Tetje? Oh, Tetje. Ja. hallo. Nou, dat, <laughs> En ja, Justin, die wordt gelijk helemaal stil naast me. Die zit naast me. Ja, Justin, ja, ik kan het niet zien, want dat is een beetje te klein, het beeld. Ja. Want ik zit natuurlijk naar uh, CFM Live te kijken. Ja. Uh, maar ik herken Sharma als uh, een mooie kale kruin. Ik, <laughs> <laughs> zit je nou de hele ogen toch tegen de lelijke duiven te kijken? <laughs> en Ron zie ik uiteraard ook. Ja. Naar Ron... Ja, die heeft ook een schadelijke ja wel nou er zit iets meer rare dan, dan de andere keren ik heb hem wel schadelijk ja dat is waar <laughs> hey um, wat denk je woensdag natuurlijk ja, ja. hè wat denk je woensdag jij als Ajax um, ja het moet kunnen denk ik als, als ze die bevoeren hebben die ze tegen Lyon hadden ja dat moeten kunnen. En dan is Manchester United niet eens weer de topclub van Engeland. Hè? Laten we eerlijk zijn. Nou, dat zijn maar ja, Nederland ze nog wel. Ja, dat is dat, het niet meer. Dat is echt geen topclub meer hoor. Nee. Bij dus mij even is de markt... een hele grote kans. is. Mag ik een percentage uitrekenen? Ja. Uit uh, zijn 55 Ajax. Uh, het zal niet gemakkelijk worden. Beetje weinig. Nee, het zal niet, maar ah, is genoeg. Jongens, het is een finale. Het, kan, is al het, het, het, het is voor allebei exact hetzelfde. En uh, als die jongens uh, vrij, zo vrij kunnen spelen. als ze die afgelopen wedstrijden hebben gedaan. Hebben, tegen Schalke toen en uh, Lier. We, we hebben een charmante gasten hier. En uh, die heeft gehockey, die tennis. Die loopt nu hard. Maar is ook een fervent voetbalsupporter. Van welke club? <laughs> Ja, ja, van Ajax. Ja, Natuurlijk. Kijk, natuurlijk, hè? He? Je hebt dus wel in de gaten dat we in de Waardertoren Sport... allemaal mensen uitnodigen die verstand van zaken hebben. Eh. Ja, ja, eigenlijk wel. Want uh, Ted en, uh, en Justin weten er ook van. Ja, precies. En ja, zo is we, we, we, we, we hebben Joop ook weer aan de lijn, dus. <laughs> Alleen, Charles is, is vrij in orde, maar dat moet je niet zo hard zeggen. Ja, maar Charles zit achter de knoppen. Die heeft... gaat naar de knoppen. <laughs> die gaat naar de knoppen dan, hè? <laughs> dat was nummer 6. Goed, uh, nou nee, ja Joop, ik denk dat we er wel zo'n beetje zijn, toch? Nou, dat ja, ik denk het wel. Dank je wel. Maar goed, mevrouw ja. hier, een mooie uitzending verder. Hé hey, Joop, fijn weekend hè? Goed nee. weekend ja. hè. He. Hoi. Hoi. Maar Kim, heel even hey, he. nog, uh, heel even. Jij wilde iets vertellen nog over, je zat van het weekend zat je in, uh, in uh, Barcelona... Maar ja, toen, toen ging de competitie naar het Enten. En ja. daar was je dan weer niet bij. Ja, ik dacht... Uh, bij, ik heb eredivisie live, dus ik kijk wel uh, wedstrijden. Vind ja. ik gewoon heerlijk om te doen. Ja. Um, nou ja, dus ik dacht... Nou, het is aan het eind van het seizoen uh, al klaar. Uh, ja. De laatste wedstrijd uh, is niet meer belangrijk. Nee. Dus we hadden die kaartjes voor uh, Max Verstappen, uh, Barcelona. En nou ja, zondag uh, verliest Feyenoord. Dus ik dacht, oh jee... Nou, ben ik er dus niet zondag. Ja. Dus stel je voor dat Ajax dan toch gaat winnen en, ja. en Feyenoord wordt verlies nog een keer of speelt zelfs gelijk. Ja. Dan ben ik er gewoon niet bij. Nee. Oké, dat is echt wel. Iedereen jaar, ja, maar je bent toch in Barcelona. Hè? Dus nou, op het moment dat Max natuurlijk de eerste ronde uh, al uit, uit de wedstrijd bracht, ja. dacht ik echt helemaal. Hey, nou, Shit. had ik thuis moeten zijn. <laughs> ja, nou, gelukkig. Of althans, het liep anders. Uiteindelijk, uh, uh, maar goed, we hebben de. de Half finale, dat wilde ik net even vertellen. Yeah. Uh, ook daarom was ik er niet. Ik dacht, Hè, vervelend ben yeah. ik er weer niet. Yeah. Uh, dus het was eigenlijk ongelukkig, maar we hebben daar wel een bar kunnen vinden wat helemaal verpakt was met Nederlanders, met meerdere schermen. Yeah. En hebben we uh, de wedstrijd Ajax kunnen Heerlijk, hè? Het was echt super gaaf. Ja, leuk. Ja. Helemaal Heerlijk. goed. We, we sluiten het uh, eerste uur af alweer van Watertoren Sport. En uh, we zijn zo terug met Kim, onze gast van vandaag. En nog wat andere gasten, want de nieuwe trainer van Zandvoort is er. Daar gaan we eens uh, mooie babbeltjes mee opzetten, toch, Charon? Zeker weten, Ron. En zo is het. We zien elkaar weer het volgende uur. Dankjewel.